8 uur. De Radio 1 Sportzomer. Deborah Blekkenhorst en Robert Meder. Goedenavond, we tellen af naar de wedstrijd. Want het is erop of eronder voor Oranje. Eerst het nieuws met Juris Sobernitski. Bondscoach Bert van Marwijk heeft voor de wedstrijd tegen Portugal zeker drie wijzigingen aangebracht in de basisopstelling. Klaas-Jan Huntelaar staat zoals verwacht aan de aftrap, maar ook Rafael van der Vaart en Ron Vlaar beginnen aan de wedstrijd. Dat gaat ten koste van Ibrahim Afalai, John Heitinga en Mark van Bommel... die normaal aanvoerder is. Van de Vaart neemt de aanvoerdersband over. De aftrap in Garkov is om kwart voor negen. In Griekenland worden straks de eerste voorlopige verkiezingsuitslagen verwacht. De minister van Binnenlandse Zaken heeft gezegd... dat de overheid pas naar buiten komt met resultaten... als die absoluut betrouwbaar zijn. Uit de eerste exit polls blijkt dat de radicaal linkse partij Syriza... en de conservatieve partij Nieuwe Democratie gelijk opgaan. Kiezers in Egypte kunnen nog tot 10 uur vanavond hun stem uitbrengen... voor de presidentsverkiezingen. Stembureaus blijven twee uur langer open dan oorspronkelijk de bedoeling was. Dit weekend is de tweede en beslissende stemronde. Egyptenaren kunnen kiezen uit Ahmed Shafik... die premier was onder de verdreven president Mubarak en Mohamed Morsi van de moslimbroederschap. De uitslag van de presidentsverkiezingen wordt op zijn vroegst woensdag verwacht. In de Nigeriaanse deelstaat Kaduna is tot morgenavond een uitgaansverbod van kracht. Dat volgt op een reeks van bomaanslagen op kerken... waarbij zeker twaalf doden en tientallen gewonden zijn gevallen. Waarschijnlijk zijn de explosies het werk van de radicaal-islamitische groepering Boko Haram... Plaatselijke media melden dat na de aanslagen... wraakacties zijn uitgevoerd door christenen. Ook daarbij zijn doden gevallen. En er zou een moskee in brand zijn gestoken. Dan nog het weer. Uh, vanavond en vannacht opklaringen en een graad of twaalf. Morgenochtend trekken vanuit het zuidwesten stevige regenbuien over. Daarbij is ook kans op onweer en windstoten. In de middag wordt het droog en breekt de zon door. Het wordt dan een graad of twintig. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer.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 Nederland hoopt op het wonder van Garkov. En doet Duitsland zijn sportieve plicht. De toekomst van de euro hangt af van het stembusresultaat in Griekenland. Hier zijn Deborah Bleckenhorst en Robert Meder. Nou, we gaan natuurlijk eerst even sfeerproeven bij uh, Bas Stigler. Loopt het stadion al een beetje vol, Bas? Ja, het gaat van die kant op. Links van mij zitten de oranje uitgeslagen vakken. Daar uh, wordt het wel langzaam gezellig druk. En rechts de vakken waar de Portugese fans zitten, dat zijn er begrijpelijkerwijs wel wat minder omdat wij Nederlanders nou eenmaal de neiging hebben om vrij massaal af te reizen naar dergelijke toernooien. En daartussen zie ik toch wel vrij veel mensen ook nu in oranje truitjes. Dat zijn dus de Oekraïners. Maar die hebben voor de gelegenheid, omdat ze een beetje oranje omarmd hebben. Omdat we hier nou eenmaal drie wedstrijden gespeeld hebben. Oranje kleren aangetrokken vandaag. Kijk dat is aardig. Uh, temperatuur? Ik denk graadje of. Nou, ergens tussen de 20 en de 25 ben geen weerman. Ja. Lekker zomeravondje, dat is het eigenlijk. Ja, droog. Uh, Veld ligt er goed bij. Het veld ligt er goed bij, uh, voor zover dat er goed bij kan liggen. Want daar is ook wat een en ander over gezegd al. Uh, nee, het is droog, het is volgens mij zelfs relatief onbewolkt. Het is dus echt een, een mooie zomeravond. Ja. De is wat gaan liggen, het heeft heel hard gewaaid vandaag. En volgens mij is dat eigenlijk ook verdwenen. In het stadion staat in ieder geval niks van te merken. Nou heb je al heel veel wedstrijden gezien, niet alleen van het Nederlands al, Maar je hebt vast wel een gevoel over deze avond. Ja, nou ja, weet je, het gevaar is ook, als ik zeg wat ik denk, dan uh, ben ik een zuurpruim. <laughs> maar ik denk niet dat het lukt omdat ik eh, ja, super. denk dat we, Ja, en dat mag je wel zeggen hoor. Maar ik kan wel nu heel enthousiast een oranje petje opdoen en zeggen... nee, we gaan uh, Europese kampioen worden. Maar ik geloof daar nou eenmaal niet in. Ik denk dat uh, het Nederlands elftal op dit moment uh, niet de vorm heeft... om langs een erg lastige tegenstander als Portugal te gaan. En nou komt daar nog bij dat het Nederlands elftal moet. En dat Portugal nou net niks liever doet... dan een tegenstander een beetje opvangen en er hard uit counteren. Met bijvoorbeeld Nani en Cristiano Ronaldo... die ook ongelooflijk veel snelheid hebben... En ja, dat hebben wij achterin nou eigenlijk net niet, dus daar maak ik me echt een beetje zorgen over. En ik, ik ben echt bang dat het Nels Elftal tegen de muur gaat lopen, dat we straks ook nog wel het gevoel hebben... van ja, we hadden al lang met 1 of 2-0 voor moeten staan en dan is het plotseling aan de andere kant een goal. Maar goed, ik heb heel vaak ongelijk ook, dus laten uh, we dan maar ophouden dat dat vanavond weer zo is. Nou Bas, we gaan nog heel even terug naar gisteren, toen we daar de persconferentie hadden van Van Marwijk met Van Bommel naast hem. En toen dachten we, nou zou dat een statement zijn en zou Van Bommel opgesteld zijn... Toen dachten wij nog. En nou. jij ook. Nou ja, maar het blijkt nee. Nee, dat verbaast mij ook. Uh, je, de gedachte was eigenlijk, maar dat was wel echt uh, breed gedragen hoor. Van nou, als je daar dan je aanvoerder neerzet, dan zal hij wel spelen. Anders kun je hem dat bijna niet aandoen. Schneider had er al een keer gezeten. Je had er ook anderen neer kunnen zetten. Je had Rob een keer aan die tafel kunnen zetten. En dan had niemand trek gevonden. Daar nou, men heeft hiervoor gekozen. Misschien is het ook wel zo dat Van Wommel toen nog niet wist dat hij niet zou spelen. dat de bondscoach dat echt pas vanochtend uitgesproken heeft. Hoewel ik me dat bijna niet kan voorstellen. Maar... Nou oh ja, ik, vind, ik vond het ook een beetje gek, eerlijk gezegd. We zitten naar de katacomben te kijken, terwijl het een enorme klerenherrie is in het stadion. Dat hoor jij natuurlijk als geen ander. Ik zit even naar de shirts van de Oranje te kijken, met die, uh, die wit-oranje-zwarte-korte wit mouwen. Dat zijn de inloopshirts, mag ik aannemen? Ja, inloopshirts. Kijk, luister. Nou, wil je herrie? Dan krijg je herrie. <laughs> maar het zijn wel mooie shirts, moet ik zeggen. Ja, dit zijn uh, de shirts van ze inderdaad inlopen. Dit zijn de elf die het vanavond moeten gaan doen. Die nu onder het gejuich van de fans hier, enigszins overstemd door de muziek, het veld opkomen. Huntelaar klapt nog maar eens naar de supporters, daar links in de hoek. Alsof hij zegt uh, bedankt, want ook dankzij jullie steun sta ik eindelijk in het elftal. Want uh, de publieke opinie, zo is dat al eenmaal met de publieke opinie, speelt altijd, hoe klein misschien ook, een rol. En hij staat er dus in een helftal wat dus ook van de vaart opduikt. En waarin ook Vlaar een plaatsje gekregen heeft. En waarin we dus de avond doen zonder affelaai, zonder van bommel. En zonder heiting gaan. Zo is dat. Nog een minuut of 37 vond Groenendijk. We hoorden Bas zeggen, ja, ik ga er maar niet meer aan, aan, aan wagen aan zo zo'n uitspraak. Want dan ben ik nog een zuur pruim. Ik ga hier niet met een oranje petje opzitten. Hoe is dat met jou? Nou, ik kan wel met Bas meegaan. Het is niet het toernooi van oranje. Het zit niet mee. En dan moet je uitgerekend tegen Portugal, hè, waar de geschiedenis van zegt: van, daar winnen wij bijna nooit van. En dan moet je met twee goals verschil winnen. Nou, dat is een opdracht, dat is een helse karwei. Elftal op drie plekken gewijzigd? Ja, nou, Afwaai begrijp ik wel. Uh, gezien zijn lange afwezigheid, is dus een groot, groot talent, lange carrière voor zich. Daar moeten we ook wel een beetje zuinig op zijn. Ja, Van Bommel mist ook de vorm op het moment op het middenveld om echt bepalend aanwezig te zijn. Die wissel achterin. Van, ja, goed, Vlaar voor uh, Heitinga. Nou goed, dat vind ik dan een beetje uit ijzer. Ze vind... zijn een wisselbaar voor elkaar, bedoel je? Ja, ik vind nou niet dat daar nou uh, per se een wissel uh, achterin moest komen. Maar hij heeft het toch gedaan. Heitinga misschien niet zijn meest gelukkige toernooi. Een paar bepalende momenten zag hij er niet zo goed uit. Met name in het doordekken, Ja, dat is wel belangrijk natuurlijk. Maar er was wel een situatie in de wedstrijd tegen Duitsland. Dat zag ik ook, uh, dat, dat Heitinga wilde er... In feite uit naar Zwijnstijger. Naar en op dat moment werd hij paas gegeven. Dus hij speelt ook een ongelukkig toernooi. Zwijnstijger uh, had natuurlijk nooit vrij mogen zijn. Maar daar is hij wel een beetje op afgerekend. En het eerste doelpunt uh, tegen de Denen liet hij, zich wat vrij, ja, liet hij zich vrij makkelijk in de luren leggen. Met als gevolg dat hij er nu in staat. Ja, en uh, ja, dat is wel een opvallend, uh, uh, opvallend feit. Ja. Um, opmerkelijk is ook dat er gewisseld wordt in uh, alle linies. Ja, je zeker. kan wel zeggen dat het een uh, uitermate rigoureuze maatregel is die, uh, die de bondscoach nu doorvoert. Ja, toch wel. En, en ook wel gevoelig. Hè? Als, je, als je weet, uh, ja, het is uh, Van Bommel de aanvoerder, schoonzoon. Het is toch een hele gevoelige wissel. En ook wel, denk ik, een definitief einde van de Interland-carrière. Zo mag je dat denk ik ook wel opvatten. Ja, misschien ook wel in dit geval, ja, je moet er niet te lang over praten... maar misschien is het in dit geval ook juist wel een voordeel dat ze elkaar zo goed kennen. Dan is het misschien wat beter uit te leggen... en voor de ander misschien wat makkelijker te accepteren. Ja, weet ik niet. Van Bommel is een winnaar. Puur sang. Hij komt ook nog eens een keer weer naar PSV. wil heel graag een mooi eind aan zijn carrière. Uh, wil hij breien. Nou, dat is allemaal logisch. En dit zal best een tikkie zijn. En hij is ook een klein beetje het slachtoffer van uh, ja, een ongelukkig EK. Want zo blijf ik het ook wel noemen. Het Nederlands elftal heeft geen geluk gehad tot nu toe. En heeft het ook niet afgedwongen waarschijnlijk. En uh, speelt vanavond een, uh, een loodzware wedstrijd. Ja. Um, uh, even naar uh, de koppeltjes die ontstaan op het veld. Jij hebt daar ook de tactische opstelling. Tegen wie komt Willems te spelen? Ja, Willems uh, zal uh, waarschijnlijk gaan spelen tegen Nani. Nani heeft 485.000 in het lans. We hebben het uitgerekend voor de wedstrijd. <laughs> en, om, en, om wil, en Willems 3. <laughs> Nani. Nani is ook nog heel jong. Maar Nani. Ja, uh, maar hij heeft er toch wel meer gespeeld dan ja, Willems. ongetwijfeld meer hebben gespeeld. Maar goed, daar is een lang verhaal. Dat, is, uh, dat, dat, ja, dat verhaal Willems. dat is natuurlijk toch. Uh, blijft een, een verhaal van. Ja, waarom niet daar een Anita. of toch een Emanuelson. Nou, Daar heeft de Bondscoach ongetwijfeld lang genoeg over nagedacht. Hè, want daar heeft hij vier, vijf weken de tijd voor gehad. Nou, hij heeft besloten om Willems te laten spelen. Dan kies je voor een hele onervaren speler. En dat kan uh, problemen geven tegen een speler als Nani van Manchester United. Die, uiteraard levensgevaarlijk is uh, als het gaat om, om snelheid en, uh, en, en techniek. Ja. Nog heel even over Van Bommel. Uh, het feit dat hij nu zo reageert zoals hij reageert... en gewoon naast Van Marwijk bij die persconferentie gaat zitten... dan toon je ook wel karakter, toch? Ja, maar er werd al gezegd hè, door Bas net ook... Van, dat hij waarschijnlijk daar nog niet wist... Dat hij gepasseerd zou worden. Denk je dat de beslissing echt pas vanochtend is uh, genomen? Of gisteravond na de persconferentie. Dan is er meestal ook nog wel een wedstrijdbespreking. Kan ik me zo voorstellen. Um, dat zou best uh, gisteravond medegedeeld zijn. Maar in ieder geval verwacht ik niet dat uh, Van Bommel daar nog uh, gezeten zou hebben. Als hij het al geweten had. Ik kan dat zeggen. Want dan komt de tik uh, drie keer harder aan. Ja. Omdat je aanneemt zoals Bas ook terecht deed. Als je daar gaat zitten dan speel je. Ja je zit daar als een trotse aanvoerder. Hè, ja. Van het Nederlands elftal. Ja. Nou dan uh, denk ik niet dat hij dat al wist. Nee. Goed, nou, nog uh, um, kleine 32, 33 zoiets, minuten. Maar ja, ja. wie gaf er 1 cent voor de Grieken gisteren? Nou, dat is nou, een hele rare woordspeling die je nu... Uh... Wie gaat er één drachmen? Zo vat je de problematiek van het hele land in <laughs> ja, e ineens samen. Nou, ik ga ja. het wel leren ook hier. Ja, we gaan veel meer zetten geven Daar gaan we wel naartoe natuurlijk. Want ja. uh, in Athene druppelen de eerste officiële uitslagen... van de parlementsverkiezingen binnen. 23 van de stemmen zijn inmiddels geteld. En daarbij staan de conservatieven van de nieuwe democratie aan kop. Met zo'n 30 En de linkse radicalen volgen dan met 25 procent. Verslaggever Joris van de Kerkhoff... staat bij het partijcentrum van de linkse radicalen... Syriza-partij. Joris, goedenavond. goedenavond. Is de spanning om te snijden daar? Uh, de mensen die, als je ze twee uur geleden hier had gezien, toen keken ze blijer. Want uh, deze Syriza, deze linksradicale, een de nieuwe partij, samengesteld uit heel veel andere kleine uh, linkse partijen. En zes weken geleden deden ze uh, mee en nu doen ze nog een keer mee. Het zijn enorm populair geworden, maar... Twee uur geleden bij de eerste exit polls um, ja, stonden ze heel dicht bij die conservatieven. En uh, nu lijkt het, nu dat meer geteld wordt, uh, lijkt die afstand tussen de conservatieven en de linksradicalen wat, uh, wat verder uit elkaar uh, te gaan. Maar ja, zoals net al gezegd werd, ik gaf de voor de Grieken. De Grieken zelf gisteren, het voetballen, die waren ervan overtuigd dat ze die Russen, dat ze daar zo van zouden winnen. Nou, de mensen hier kunnen nog best wel denken dat ze er nog iets van kunnen maken. Of als uiteindelijk de onderhandelingen gaan beginnen over een nieuwe regering en het bij de eerste niet lukt, dan is het, zijn zij weer aan de beurt om misschien wel een regering samen te gaan stellen. Als je hier mensen aanspreekt, Deborah, over ja. wat ze ervan Wachten, dan zeggen ze allemaal, en dat uh, komt toch heel dicht in de buurt van dat de bal rond is, dat uh, je het pas weet als de officiële uitslag er is. Ja, dat is toch wel een mooie. Maar gaan we dan wel een beetje die kant op zoals we ze eerder hadden, zes weken geleden bij de verkiezingen, dat men uiteindelijk toch weer in een impasse belandt omdat men er niet uitkomt onder links samen? Nou, uh, het verschil met zes weken geleden is wel dat er nu twee partijen echt heel erg groot zijn geworden. Die, die nieuwe democratie, die conservatieve rond de 30%. En zij hier van de, van de linksradicalen rond de 25%, 26, hoeveel procent zal het worden? Uh, dat, dat is echt heel veel procenten meer dan zes weken geleden. De winnaar krijgt er meteen 50 zetels bij als bonus. Dat, uh, dat maakt hem uh, meteen ook een stuk groter. En dan hoeft hij maar één of misschien twee partijtjes erbij te uh, uh, halen om dan een regering te vormen. Dat wordt op op zichzelf makkelijker, het vormen van een regering. Maar dan moeten er moeten nog wel heel veel verschillen van de verschillende partijen overbrugd worden. Dus uh, nou, ze gaan hier wel heel snel uh, met het uh, vormen van een regering om. Uh, de eerste krijgt er drie dagen voor. Als het hem niet lukt, het zijn allemaal hij's hier, als het hem niet lukt, dan krijgt de ander er drie dagen voor. En nou, binnen negen dagen weet je dat er een, uh, een nieuwe regering is. Het zouden ook vooral de jongeren zijn die gestemd op Syriza. Kan je dat ook een beetje terugzien in de vertegenwoordiging? Ja, er zitten veel jonge mensen hier. Oh. Overigens wel wat oudere heren met name. Met die heren. Die prachtige lange grijze haren. Um, en mooie grijze snorren. Maar er zitten uh, vooral uh, onder de tent die hier uh, voor het uh, uh, gebouw van de Universiteit van Athene staat. zitten heel veel uh, jonge mensen. Die waren er zes weken geleden ook. Toen was het echt een uitgelaten sfeer. Nu zitten ze dus vooral vol spanning te kijken naar de televisie. Dat is het geluid wat je met name hoort in discussieprogramma. Uh, en afwachten uh, van uh, of dat ze nog dichterbij komen bij die conservatieven, want er is tenslotte nog 75 van de stemmen te tellen. En wij wachten met z'n mee, Joris van de Kerkhof in Athene. En dan de parlementsverkiezingen in Frankrijk. Daar komen op dit moment ook prognoses naar buiten. De vraag is natuurlijk hoe groot de steun is voor president Hollande, zijn socialistische partij, Ron Linker. Is daar al duidelijkheid in? Ja, goedenavond. Uh, daar goedenavond. is duidelijkheid over. Uh, de belangrijkste conclusies zijn dat er een meerderheid komt. Een absolute meerderheid voor de partij Socialist. Uh, dat zijn de eerste prognoses die hier binnenkomen. Dat betekent dus dat Hollande zijn handen vrij heeft om verkiezingsplannen uit te gaan voeren. Uh, meer banen in het onderwijs. Belastingverhoging voor de allerrijkste. Ander mandaat ook voor Europa. Namelijk dat het niet alleen maar draait om bezuinigingen in Brussel. Maar dat er ook ruimte moet zijn voor groei en voor investeringen in Europa. Ja, is dat een uh, grote verrassing? Nou ja, vorige week was eigenlijk de vraag nog van... hoe groot wordt het zetelaantal van de Partij Socialisten? Zouden het net wel, net niet gaan halen? Nou, afhankelijk van welke prognose je gelooft... is het een nipte meerderheid of net iets ruimer. Het uh, betekent niet dat er overal succes is geweest voor de Partij Socialisten. Je herinnert je misschien nog wel het drama rond Segolene Royal en de tweets van de nieuwe partner van de president. Uh, nou, ze heeft het niet gered. Je hebt hier een deadline van acht uur. Nou, voor die tijd mag je ge eigenlijk geen uitslagen melden. Er staat een forse boete. Op. Wat deed Segal en ja, Ze kwam tien voor acht met een verklaring dat ze verloren heeft. Dat ze verraden is. Ze zag er boos thuis. Ze heeft verloren. Maar goed, de man die het wel wordt in haar plaats. Die is net zo goed van de PS. Dus voor Hollande is het gewoon een zetel erbij. Ja, en die heeft hij al gesproken? Heeft hij zich al, al, al iets van zich laten horen? Nou, het is gebruikelijk dat de president nog even wat langer afwacht... totdat die uitslagen binnenkomen druppelen. En op basis van de echte uitslagen gaat hij dan misschien later vanavond nog iets zeggen. Het zal eerder de premier zijn van de regering die dat soort dingen doet. Hè? De president is toch formeel het staatshoofd. De premier zal het ongetwijfeld ook gaan hebben over het Front National. Uh, de deed het heel erg goed bij die presidentsverkiezingen. En de vraag was hoe zich dat zou gaan vertalen bij die parlementsverkiezingen. Nou, er is een Le Pen die naar het parlement gaat. Het is niet Marine Le Pen, de presidentskandidaat. Maar Marion Le Pen, de kleindochter van Jean-Marie Le Pen, de vader van het Front National, zou je kunnen zeggen. is nog een andere Front Nationaler die in het parlement komt. Dus voor het Front National een groot succes, want dat was al sinds 15 jaar niet meer gelukt. Ja, duidelijk. Dankjewel. Wat horen we op de achtergrond eigenlijk, uh, steeds Oh, Dat dus, is het, het verslag hier, zoals dat binnenkomt op de Franse televisie. Ik probeer ah. af en toe uh, even te kijken of er nog belangrijke mensen langskomen ja. voorlopig. Is duidelijk. dat niet het geval? Heel du duidelijk. Dankjewel, wel, nog een klein half uurtje en dan begint de wedstrijd van Oranje tegen Portugal. Maar in Engeland is er al door het Nederlands elftal gevoetbald. Namelijk door de Nederlandse vrouwen. Zij speelden tegen Engeland om een plaats op het EK volgend jaar in Zweden. Aanvoerster Daphne Koster, goedenavond. Goedenavond. 1-0 verloren. Ja, een dompertje. Je dat? Ja, zeg dat. Ja, ja. ja uh, we begonnen goed. En uh, eerste helft... Eigenlijk niks weggegeven in de tweede helft nou, was het uh, was het ons wel niet. Tenminste, we begonnen heel zorgig. En uh, ja, we kwamen nog iets in de wedstrijd, maar uh, ja, we hebben het gewoon weggegeven. En dan word je nog uh, nou ja, getiepeld door, door de scheids of door die Engelsen ook met die vrije trap. Waarom dan? Wat ging er fout? Nou, uh, wij uh, wij worden weggestuurd met de muur en die moesten wij op afstand neerzetten. En uh, die Engelsen nemen die vrije trap en uh, onze kiep staat niet goed. En die muur staat dus ook niet goed en hij gaat erin en ja, dan sta je 1-0 achter en dan uh, loop je achter de feiten aan. en We wisten als we, als we had, nou, zouden winnen of gelijkspel dat we, dat we eerste waren in de pool en dat is, uh, dat is nu niet zo. Want wanneer moet het nu gebeuren? Kan het nog? Nou, ja, ja, ja ja er is op zich niks aan de hand. We hebben nog steeds in eigen hand. Als we nu uh, woensdag tegen Servië winnen, zijn we als het goed is de beste nummer 2 van alle pools. En dan zijn we alsnog direct geplaatst. Dus... We hebben, nog, uh, we hebben nog een wedstrijd te gaan en uh, het EK is nog, uh, nog vol in het zicht. Alleen uh, we hadden het liever vandaag afgesloten en dan uh, dat je gewoon eerst in de pool was gewonnen. Ja, Daphne, waar wordt die wedstrijd tegen Servië gespeeld? In Servië. Ah, in Servië, oké. Okay. Ja, dus, dat is een, een hele goede. Ik, uh, ik hou me daar nooit op bezig precies waar het is. Oh, oké. Okay. Nou ja, goed. Als de bestuurder van de bus of het vliegtuig het maar weet, dat lijkt me dan ja, wel zo precies. Wel, precies. Uh, uh, ga je vanavond, ik neem aan, dat jullie uh, naar Nederland-Portugal gaan kijken? Ja, nou ja, het uh, is dus nu eventjes uh, uh, richten op herstellen en doen wat daarvoor nodig is. En als we minuten van het Nederlands Elf nog mee kunnen pakken, dan zullen we dat zeker doen. Maar uh, ja, het is dus eerst eventjes uh, even goed zorgen dat we, dat we alles weer scherp krijgen. En omdat die wedstrijd van woensdag die wordt nu heel erg belangrijk en dat scoort dag. Ja. Ik kan me voorstellen. Nou, ja. Maar we laten zien hoe het moet en dat de mannen het ook afkonden maken vanavond. Ja, de verbinding wordt wat slecht, maar uh, ik neem aan dat je zei dat je uh, heel veel uh, hoop hebt op een overwinning van Nederland op uh, Portugal zometeen dankjewel Dank Graag gedaan. Dag. Elke dag van 10 uur s ochtends tot 11 uur s avonds de Radio1 Sportzomer van 2012. Love Boeien en Zwartwits. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Oh. Kom binnen. Zo, goeiedag. <laughs> Fleur de weert in Kiev, Oekraïne, als het goed is. Hallo. Toch, Fleur? Hallo. Ah, hoi. <laughs> Want elke avond in de Radio 1 sportzomer bellen we met Nederlanders over de grens. Uh, Fleur, jij zit in Kiev. Ik zei het al, daar wordt niet gespeeld vanavond. Is het toch druk? Het is echt uh, enorm druk op de winter, maar ik zie helaas alleen maar Duitsers. Oh, nou, maar ja. dit is niet het bericht dat we willen horen, want we uh, hoorden uh, ze juist uh, uh, van Bas uh, dat bijvoorbeeld in Kharkov de hele tribune is gevuld met oranje Oekraïners. Ja, nou, je ziet hier inderdaad ook wel wat Oekraïners uh, in oranje pakjes, Ik was net wat uh, mensen aan het aanspreken in het oranje, en er zijn inderdaad allemaal Oekraïners of Engels, uh, niet zoveel Nederlanders. En hebben ze dan ja. ook echt, zoals uh, wij dat wel eens kunnen, uh, zichzelf enorm uitgedost, of blijft het ja. bij een oranje shirtje? Nee, dit heb met een shirtje een heel zon vlag. Ja. De Oekraïners zelf zijn natuurlijk aanstaande dinsdag weer aan de beurt. Dan, dan moeten ze tegen uh, Engeland. Als ze winnen gaan ze door. Ja, ja. Hebben ze er een beetje vertrouwen in? Nou, uh, ik weet niet. De eerste wedstrijd was een enorme omslag. Iedereen was helemaal blij en alle uh, de shirtjes gingen het wel weer werken. Ik dacht daarna. <laughs> en net waren allemaal voor en Iedereen zingde op straat. Heel erg mooi om te zien. En na deze wedstrijd nu is het wel weer iets negatiever geworden. Maar ik denk, nou, ze, hebben wel, ze hebben wel een kans. Het is een slecht tijdens Dus uh, ik denk dat uh, de meeste Oekraïners nog wel zie zitten. Maar in die eerste wedstrijd scoorde Shevchenko twee keer en die is nu geblesseerd. Ja, dat zou uh, wel, wel een probleem kunnen zijn. Maar uh, weet je, dat is eigenlijk de meeste Oekraïners die heel veel voor voetbal afweten. <laughs> dus, uh, ik had er gisteren eentje een paar jongens en die hielden echt zo te kijken van hoe lang duurt die wedstrijd nou eigenlijk. Ja, we zijn nu al voor Oekraïne, maar voordat. Het uh, hele EK, wisten we eigenlijk helemaal niet wat er zou gebeuren. En, oh, ze gaan uh, gewoon mee met, met de flow, zeg maar. Ja. Als ze staan in de doen zij het ook. Ja, maar ook gewoon omdat er zoveel enthousiaste Zweden en Nederlanders zijn, zien ze ineens hoe leuk het kan zijn. Heel Veel mensen dachten dat het uh, alleen maar hooligans zouden zijn en heel negatief. En nu is iedereen ineens helemaal in de vibe. Oh, leuk. Nou, ik wens je ontzettend veel succes daar tussen alle ja. Duitsers in Kiev. <laughs> Dankjewel. Gaan we naar Kopenhagen, daar zit uh, Hinke Stallen, uh, Denemarken vanavond natuurlijk in Pool C tegen uh, de Duitsers. Hinke, oranje koorts is hier uh, volledig losgebarsten, dat is misschien over on ongeveer uh, twee uur weer afgelopen, maar uh, je weet nooit hoe de bal rolt. Hoe is dat bij de Denen? Het valt uh, enorm tegen, moet ik je heel eerlijk zeggen. Ik uh, heb er straks even een rondje gelopen over straat en uh, nou, er is uh, bijna niks te merken van het voetbal op dit moment. Dus, uh, is rustig eigenlijk. En ik weet wel dat ze op grote plekken in Kopenhagen gaan. Ze verzamelen ze zo meteen om de wedstrijd daadwerkelijk te gaan bekijken. Maar um, gewoon in het dagelijks leven, zeg maar, is er heel weinig te zien. Wat betreft shirtjes of aanplakbiljetten of vlaggen en dat soort dingen. Dus um, ze zijn nog een beetje. In afwachting, denk ik. Na, na de overwinning op, op, op, uh, op Nederland, sorry, van Denemarken, was er wel wat uh, te beleven, geloof ik. Ik, ik heb eens gehoord over courgettes. Leg dat eens uit. Ja, ja klopt. Ja, klopt. Um, nou ja, ze, de Denen waren allemaal heel bescheiden van tevoren. En ze zeiden, nou nah, ik denk niet dat we gaan winnen van Nederland. Maar toen ze eenmaal gewonnen hadden, toen, uh, nou ja, toen zag je in één keer overal wel vlaggen. En ze hadden inderdaad in de grootste supermarkt van Denemarken, verkochten ze corsettes uit het land van de losers. Ja, ja, Oftewel, het waren Hollandse corsettes die ze verkochten. <lacht> dus uh, op die manier probeerden ...om dan toch een beetje een steek onder water te geven, omdat maar, dat ze zo bescheiden waren. Maar hebben ze er wel een beetje vertrouwen in? Of uh, denken ze zo van, nou we zien wel? Ze denken vooral, we zien wel. Ze, zijn, um, ze hopen allemaal stiekem op het wonder van 1992... ...omdat ze toen als het campingteam alsnog uh, uh, het EK wonnen. Maar ze zijn op dit moment niet... Uh, niet heel positief over dat ze, dat ze gaan winnen. Maar ik weet zeker dat als het wel zo is... dat ze dan natuurlijk wel weer uh, feestend over straat gaan. Maar op het moment zijn ze heel, uh, heel bescheiden erover. En, en hoe, ja. hoe wordt er gekeken? Op grote pleinen naar schermen? Of gebeurt dat juist uh, uh, binnen in de vertrouwde huiskamer? Nee... Het Vooral op de grote pleinen, ze hebben hier op twee plekken in de stad, op Hill en Orphelia ja, Beach, hebben ze twee hele grote schermen opgesteld. En ik keek zojuist nog naar het weerbericht en er werd specifiek verteld wat het weer op de plekken van die grote schermen zou zijn. Om maar te zorgen dat er natuurlijk zoveel mogelijk mensen komen kijken om te zien hoe de wedstrijd tegen Duitsland zal verlopen. En wat doe jij nou vanavond? Goeie vraag. Dat is een beetje een probleem, want je kan inderdaad nergens in de stad kijken. Dus uh, ik heb mijn oranje t-shirt aangetrokken en mijn oranje broek aangetrokken. En ik ga uh, naar de radio luisteren. Ja, ja oké. Okay. Ja, oh ja, je kan natuurlijk niet via... Uh, ik zit te denken, je moet naar uh, radio1.nl. Maar buiten Nederland kan je niet naar de wedstrijd kijken. Dat is uh, ge ge ge Geoblok, zoals ze dat noemen. Ja, dat is niet anders. Dat heeft dat met de te maken. Nee, nou, uh, maar uh, luister is ook leuk. Ja, Zo is dat. daarom. Nou, veel plezier. Ja. Dankjewel. wel. En tot de volgende keer, hè. Oké, okay. doei. doei. doei. Het is bijna half negen. Hier is Jury Stoubenitski met de hoofdpunten van het nieuws. In Griekenland haalt de conservatieve partij Nieuwe Democratie zo'n 30 procent van de stemmen. De partij legt daarmee zo'n 5 procentpunten voor op de radicaal linkse partij Syriza. Dat blijkt uit de eerste voorlopige verkiezingsuitslagen van het Griekse ministerie van Binnenlandse Zaken. Inmiddels is een kwart van de stemmen geteld. In Frankrijk lijken de socialisten af te steven... op een absolute meerderheid in het parlement. De partij Socialist van president Hollande... had al een meerderheid in de Senaat, in alle regionale raden... en na vandaag dus waarschijnlijk ook in de Nationale Assemblée. Hollande krijgt met deze uitslag vrijbaan... om al zijn verkiezingsbeloften in te lossen. En een ondernemer uit Apeldoorn wordt door de politie verdacht... van het witwassen van miljoenen euro's. Het geld werd verdiend met het smokkelen van cocaïne in ananassen... De politie heeft beslag gelegd op het huis van de ondernemer, zijn bedrijfspand en een luxe oldtimer. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Nog 14 minuten. We gaan een rondje langs de velden maken in Garkov in het Metalistadion, Stadion. Jeroen de Jager. Je bent met de oranje fans naar het stadion gelopen, de oranje mars. je ja, ze erin. Ja, zeker. Groter dan de andere twee keer, omdat er heel veel uh, Gakkovenaren Oekraïners mee in die Oranje Mars. Uh, gisteren zijn ze opgeroepen om op vandaag in het stadion ook allemaal oranje te dragen. Het is enigszins, te zien, moet ik zeggen hier in het stadion, maar die mars die was gigantisch. Die was langer dan ooit. Heel veel mensen langs de zijkant om foto's te maken. Want ja, dit was de laatste keer sowieso dat uh, die oranje mars de Nederlanders hier in Garkhoff uh, een wedstrijd spelen. Maar de oranje supporters hebben er volle vertrouwen in, begrijp ik uit je Die hebben er wel, ja, het is erop of rond. Ze hebben uh, allerlei wisselende gevoelens uh, spelen er eigenlijk bij die oranje supporters. Want na twee keer verlies weet je eigenlijk als je realistisch bent ook wel dat je wel ...uit dat nooit zou kunnen liggen. Dus ik denk dat de teleurstelling op het moment dat Nederland er vanavond uit ...minder groot zou zijn dan wanneer uh, ja, dat het allemaal kantje boord zou zijn. Maar ze hebben er op zich vertrouwen in. Als het uh, kan, dan moet het nu gebeuren. En uh, ja, dat denken ze toch wel. Het is de laatste strohalm min of meer die ze vasthouden. Van, Den, van Garkov naar Den Haag, naar het Laakkwartier, Want daar was het na de laatste wedstrijden telkens onrustig. Matthijs Holtrop, hoe is het daar nu? De straten lijken al uitgestorven. Nou ja, uitgestorven. Iedereen die nog geen plekje heeft voor de tv is nu snel op weg om nog een plekje te veroveren. Ik zie mensen op de fiets heel hard voorbij fietsen op weg naar het centrum van de stad. Uh, verder veel politie dat hier rondrijdt uit voorzorg. De ME heeft alvast uh, zijn kamp opgeslagen bij het uh, plaatselijke politiekantoor. Maar daar wordt ook gewoon uh, voetbal gekeken. Op het Jongbloedplein, daar ging het vorige keer mis, maar uh, tot nu toe is het één groot feest op het Jongbloedplein hè? Ja, één groot feest hier ja, altijd. Wij doen het gewoon, uh, we hebben nog hoop vanavond. Zeker na nou wat er met die Grieken is gebeurd gisteravond en met Rusland. Ah, blijven wij met Holland, ja ik ga voor die laatste hoop. Dan denk je, dan moeten wij het ook kunnen. Dat moeten wij kunnen. En ik heb me twijfels dat we met 3 gaan winnen. Dat zegt Marco. Ik zal hem even beschrijven. Hij ziet er fantastisch uit. Je hebt een muts op met daarop een, uh, een rood-wit-blauwe ja, rood vlag natuurlijk. Een clownsmuts uh, met de oranje leeuw. Dan een oranje t-shirt. Een Huntela shirt. Is... Huntela shirt hè, voor vanavond heb ik. Hè. Nummer 9. Die gaat ze maken. En dan zelf nog rood-wit-blauwe schoenen. Ja, zeker. Ik heb een goed gevoel erbij vanavond. Dat is gisteravond weer helemaal teruggekomen. Na die spectaculaire wedstrijden van gisteravond heb ik gewoon een goed gevoel. Maar na het feestje gaat het hier meestal fout hè, op het plein. Ja, maar dat houden wij voorlopig houden we de goede moed erin. En we proberen het, want ja, politie is nu al, je ziet het al, hè, het komt nu al langzaam. Euh, gaan ze het plein al helemaal afzetten. Ja, we proberen het gezellig te houden, hè, maar de kans is wel groot als ze vanavond wint. Maar wie zijn.? Wie... De meuten die kunnen tegenhouden. Nee, wie zijn dat dan? Wie, wie, wie gaat die ruzie trappen? Wat, wat zijn dat voor mensen? Nou, de mensen die echt ruzie komen trappen, dat zijn de mensen van Heijnen en Ver. Die komen echt van alle buitenwijken. En laatst waren er zelfs berichten van Rotterdam. En uit die uit die komen ze zelfs hier van Rotterdam uit. Of ze denken dat het hier gezellig is. Nou, de mensen die worden aangehouden, heb ik net gezien bij het politiebureau. Die mogen zich gaan melden bij de douches van de kleedruimte van de sporthal. Want daar zit de officier van justitie klaar om ze op te vangen. Maar voor die tijd dus nog de wedstrijd. En dat is hier één groot feest. In Portugal, daar zit uh, correspondent uh, José Da Silva. In de kroeg, uh, waar hij een rekening op naam heeft. Dus dat noemen we dan de stamkroeg. Ah. Uh, <laughs> zijn de Portugezen er klaar voor, uh, José? Ze zijn er helemaal klaar voor. Uh, trouwens, het is nog niet helemaal druk in die kroeg. Het wordt zonder heel erg druk. Heel veel mensen al uitgedost in de nationale kleuren van Portugal. Petten, t-shirts, noem maar op. De sfeer zit er duidelijk in. We moeten niet vergeten dat het een zondag is hier in Portugal. Dus heel veel mensen hebben ervoor gekozen om de wedstrijd met familie en vrienden thuis te zien. Dus niet in cafés. Maar desalniettemin het, het is vrij druk hier in dit café. En uh, het wordt zo deed een groot feest. leuk detail is dat de wanden van het café van binnen oranje gekleurd zijn. Maar dat zegt niets over de voorkeur van de eigenaar. Ja, oh, wat dan? Nou, ja, hij heeft toevallig die van Oranje gekruist. <laughs> toevallig. Toevallig. Dankjewel Jozef. Fijne avond. Dank je. Connie keese in Griekenland, want daar komen de uitslagen binnen van de verkiezingen. Connie de nieuwe democratie ging op kop. Hoe is het nu? Ja, en de, die staat ook nog steeds op kop. En volgens de inschatting van het eindresultaat uh, zal die ook de grootste partij worden hier in Griekenland, met 29,5% van de stemmen, uh, met Syriza uh, daarachter met 27,1%, dus 2,4% verschil. Uh, en het ziet er dus eruit dat, uh, dat de nieuwe democratie, de conservatieven de grootste partij hier bij de verkiezingen gaan worden. En die mogen morgen dus een Poging gaan wagen om een coalitie te vormen? Ja, als, als deze uitslag is zoals die is, maar dat ziet er wel maar uit, dan krijgen die morgen een poging uh, ja, toegewezen hè, door de president om uh, een coalitieregering te gaan vormen. Want het is natuurlijk niet, uh, ze hebben natuurlijk niet de meerderheid in het parlement, dus ze hebben uh, één of meerdere andere partijen nodig om zo'n coalitieregering te vormen. Gaat ze dat lukken? Ja, dat is, dat is nu moeilijk te zeggen. Er zijn verschillende mogelijkheden. Uh, ze zouden uh, weer samen kunnen gaan uh, met uh, socialisten. Uh, daarmee zouden ze een meerderheid in het parlement hebben. Er zou ook nog een andere partij bij kunnen. Uh, maar uh, we zullen zien uh, wat uh, de leider Samaras gaat doen morgen. Connie Kees in Griekenland, waar de nieuwe democratie dus op kop gaat. Goed, dan gaan we even buiten bij Ronald van der Geer. Denemarken tegen uh, Duitsland. Ronald, goedenavond. Goedenavond. Het gaat er, uh, er spannen vanavond, ook voor de Denen. Niet zozeer voor de Duitsers, maar de Duitsers kunnen er ook nog uit, hè? De Duitsers kunnen er nog, uh, kunnen er nog uit, maar daar wordt uh, werkelijk geen enkel uh, rekening mee gehouden. Die scenario's zullen we vanavond in de loop van de avond... We leven schetsen, maar de Duitsers hebben zichzelf maar één doel gesteld. En dat is winnen in deze wedstrijd. En met name daarom speelt men eigenlijk met uh, ja, de elf waarmee men het doet. Nou ja, laten we zeggen de tien. Want alleen Boateng is uh, geschorst. De rechtsachter, hij is vervangen door uh, Lars Bender. Betekent ook dat dit de jongste opstelling ooit is op een uh, Europees kampioenschap. 25 jaar en 107 dagen oud. Het gemiddelde van de Duitsers. Bender is een speler van uh, Bayer Leverkusen. En voor de rest, Swijnsteiger gewoon geen kroos. En gewoon ook Gomez. de top scoren met drie doelpunten. Oftewel, Duitsland heeft een missie, namelijk gewoon winnen van de Denen. En ook uh, bij de Denen weinig uh, veranderingen. Er was wat uh, onduidelijkheid over het meespelen van uh, Nikit Ziemling, oudspeler speler van uh, NEC. Gebaseerd geraakt tegen Portugal. Hij is erbij. Dat uh, geldt niet voor Dennis Rommendaal. Hij wordt vervangen door Jacob Pals En Daardoor schuift Eriks eigenlijk door naar de rechterkant voorin. Speelt een beetje hangend op, uh, op uh, rechter middenveld. Stadion zit prop en prop vol. 26 20 graden is het in Lviv. Voor die kraker uh, aan de andere kant. Denemarken Duitsland. Goed, het gaat uh, nu echt spannend worden. Nog een minuutje of 7. Uh, en dan gaat er afgetrapt worden. We gaan naar uh, uh, Jack en Bas in uh, Garkov. Ik ga me even, uh, Bas, met jou goedvinden richten tot Jack. Uh, je bent er hè Jack? Ik ben er. Ja. Uh, over het algemeen heb ik jou in jouw verslagen nog wel eens horen zeggen... Ik heb het gevoel dat... En dan gebeurde dat ook. Uh, dus ik ga het nu weer vragen. Wat, wat is je gevoel? Is, is, er, uh, is er iets ontstaan? Uh, ja, uh, grote twijfel. <laughs> Want ik heb niet het gevoel dat het gaat lukken vanavond. Ja, het klinkt heel erg vervelend en ik hoop dat we straks door de speakers kunnen gaan... en dat iedereen het over een paar jaar zegt van dat was een wedstrijd. En laten we die doelpunten nog een keer beluisteren van Bas en Jack. Dat hoop ik. Maar ik denk, ik, denk, ik vrees dat het niet gaat lukken omdat... In de groep, tot nu toe uh, niet iets is dat, uh, dat duidt op uh, synergie op, uh, voor elkaar. Uh, echt, uh, echt door het vuur willen gaan. Een extra stapje naar links, naar rechts. Ja, maar je kan aan de andere kant ook zeggen: oké, okay, die wedstrijd tegen Denemarken, die wordt verloren. Kijk je naar de kansen, hadden we die gewoon moeten winnen. Dan ga je ook de wedstrijd tegen de Duitsers anders in. Maar oké, okay, van de Duitsers zou je kunnen verliezen, want het is een van de sterkste teams. Dus ja, vandaag zou je het moeten doen tegen Portugal. En ja, het is een angstregen en het is een goede ploeg en daar hebben we het altijd moeilijk mee. Maar als ik naar de spelers kijk die er nu direct voor Nederland binnen de lijnen komen, dan zijn het fantastische voetballers en een aantal van wereldklasse. Dus het zou zomaar kunnen. Stel dat je op een gegeven moment met 1-0 voorkomt, dan, uh, dan kan er iets uh, ontstaan we even zagen toen Nederland scoorde mee tegen Duitsland, toen de 2-1 erin ging van van Persen toen we het idee hadden, yes, er kan gescoord worden. Het zakte toen weer heel snel weg, maar we moeten het afwachten. Dus mijn voorgevoel zegt, we gaan het niet redden. En ik hoop over 90 minuten dat we geen stem meer hebben en dat we zeggen van, we hebben het gehad. Heel goed gedaan. Ja, we hopen het met je mee, Jack van Schoenendijk. Ja, ik, ik heb mijn oranje gimp aangetrokken. Ik ben er helemaal klaar ja, voor. Maar als het, ik zo ja. al die geluiden echt... hoor, denk ik toch, ja... Ja, iedereen wil het heel graag, maar de, de echte hoop is er ook niet. Hè. Het, het, het vertrouwen heeft toch een deuk gehad. Dat is uh, heel simpel. Maar goed, uh, we laten ons verrassen. Het zou heel fantastisch zijn als het toch nog lukt. Het wilhelmers van. Volgt u het ja. Portugese zonder dat we dat vandaag voor het laatst hebben gehoord dit toernooi. Wat <laughs> me wel opvalt voor wat het waard is. De, de ploeg van Nederland is wat langer dan de tegenstander. maar Ik heb in 84 ook een middenveld gezien met Tigana, Gires en Platini. En tegenwoordig ook met Xavier de Niesten. Dat zegt niets. Maar het Nederlands elftal ziet er in ieder geval fors uit. Vanavond het Nederlands elftal spelen in het uiten nu. Zwarte shirt, zwarte broek, zwarte kousen met wat oranje details. En de... Portugezen zullen spelen in het rood. Dat is in ieder geval uh, zoals het er direct voor staat uh, wat de kleurenblaadje betreft. Het uh, arbitrale vijftal komt uh, uit Italië. En uh, die staat in het geel-zwart-zwart. -zwart, zodat u zich in ieder geval visueel kunt voorstellen wat wij ongeveer voor onze ogen zien. Wat we voelen is een temperatuur van 24 graden. Wat we konden voelen toen ik straks bij de grasmat stond is dat het een fantastische grasmat is. En wat we ook voelen is dat het een hele, hele belangrijke wedstrijd wordt voor het Nederlands voetbal. Sinds uh, 1980 overleefde Oranje telkens de groepsfase van het uh, EK. In 1980 lukte dat niet in een groep met Griekenland, Tsjechië... Tsjechoslowakije moest je toen nog zeggen en West-Duitsland. Um, daarna lukte het dus altijd. Um, dus het zou een ongelofelijke teleurstelling alleen al op basis daarvan zijn... Dus ...dat het vandaag niet zou lukken. En er is een kans, uh, dat is eigenlijk het enige wat echt telt. Nederland zal met twee verschil moeten winnen, punt. En dan moet je na 90 minuten maar kijken wat er... Het gebeurt dus bij het duel tussen Duitsland en Denemarken. En dan moet je maar hopen dat dat jouw kant oprolt, Want ja, veel meer kan je eigenlijk niet doen. De opstelling is bekend neem ik aan met drie wijzigingen die in het elftal gekomen zijn. Vlaar in plaats van gaan, met Van der Vaart in plaats van Van Bommel en dus Huntelaar. In de spits, waardoor Aflaai uit het elftal keepert. En Sneijder nu als een soort, nou ja, hangende links buiten speelt en van Persie. Achter Hunterlaar speelde. Van Persi scoorde op dit toernooi één keer. Dat was toen hij achter Hunterlaar speelde. Van Persi scoorde in de voorbereiding één keer. Dat was toen hij achter Hunterlaar speelde. Wij maken ons klaar voor het begin van de wedstrijd. Ik uh, kijk ook nog even naar uh, die grote ster die Cristiano, Cristiano Ronaldo natuurlijk is. Hij stond als enige net bij het Portugese volks. Die niet naar voren te kijken. Maar had zijn ogen gefocust op de Portugese vlag. Hij kwam uh, ook als laatste uh, uit de bus. Uh, ik stond daar in de gang. Het is gewoon een hele mooie jongen om te zien. Die heel echt precies weet waarmee hij bezig is. Soms iets te showy is. Maar natuurlijk wel een fantastische voetballer is. En dat zal het grootste gevaar voor Nederland betekenen. Cristiano Ronaldo en Nani aan de zijkanten. En dan de middenvelders die zullen proberen. Het experimentele middenveld, zo moeten we het toch noemen. Binnen de filosofie van Van Marwijk. Hoe dat zich zal gaan verhouden op het middenveld. De scheidsrechter staat klaar. De Italiaan Rizzoli. Hij weet dat het een belangrijke wedstrijd is. Hij floot onder meer al Frankrijk-Engeland. Het is een goede scheidsrechter, goede en ook hij zal in de geschiedenisboeken hebben gezien dat deze twee ploegen elkaar zo nu en dan kunnen irriteren. We de, krijgen, wel, we kunnen ja. de aftellen gaat weer beginnen tien van 10 0. Uh, en dan uh, zal de wedstrijd in gang worden geschoten. Nou mogen we maar hopen dat het niet de laatste is van het Nederlandse elftal, Want wij willen donderdag in Warschau de kwartfinale spelen tegen Tsjechië. De komende 90 minuten we gaan ons vertellen of dat zo is. De wedstrijd loopt. De bal rolt in de wedstrijd tussen Portugal en Nederland. Hier in Garkov. En het is meteen Contrao. Wordt een beetje opgejaagd. Opgejaagd door twee man. Zit er meteen Van Persie uitstekend bij. Gaat de bal over de zijlijn. Gaat via de voet van Contrao. En zo kan Nederland op 20 meter van de achterlijn. Aan de rechterkant van het veld. Een inworp nemen. De inworp gaat naar de Jong. De Jong prima doorgegeven. Ter hoogte van de middencirkel. Van de vaart Van de vaart naar Sneider. Sneider meteen proberen hun te laten bereiken. Lukt niet. Overname van de Portugezen. En dat doen ze via de rechterkant. Nani wil zich van Willems ontdoen. Staat half zijn eigen Willems is fel, maar Nani met een mooie beweging ontdoet zich er dan toch van. Speelt Raúl Marela's aan die heel makkelijk naar de grond gaat. Omdat hij wacht op een overtreding die dan uiteindelijk ook gemaakt wordt door Rafael van der Vaart. Eerste overtreding in de wedstrijd, Kleintje. Ik zeg dat er met nadruk bij, omdat we weten dat in 2006 Alsena ontaarde in een ongelofelijke schoppartij met 16 kaarten. Kan en me al me na drie minuten begonnen het. Ja, he? Van Bommel na twee minuten geloof ik, en Boularus na zeven minuten. Ik niet dat hij die kant op gaat, omdat iedereen er wel van geleerd heeft. Zeker aan de Nederlandse kant. Veel jongens die er toen waren zijn er ook nu nog. Vrij schop naar de linkerkant, Cristiano Ronaldo. Ronaldo speelt de bal op het hoofd van de Wiel, die de, in tweede instantie de bal tegen de voet aankrijgt. wordt de hoogte van de middenlijn met Ronaldo. Ronaldo en van de Wiel wordt een interessant duel. naar voor gegooid. Uh, gaat richting uh, Postiga. Postiga. Met uh, balbezit uh, kan hij daarbij komen? Nee, want dat doet uh, Vlaar uitstekend. Goed om het vertrouwen te tanken. Vlaar is dus in de basis ten faveur van Heitinga. Die gepasseerd is. Stekenburg wordt een beetje opgejaagd. En speelt de bal met de linkervoet naar voren. Daar komt u wel met Pereira. Pereira snijder, houdt daar goed het lichaam tussen. En heeft de bal in bezit. Probeert Huntelaar aan te spelen. Lukt niet. Speelt even terug richting Vlaar. Terwijl Van der Vaart uit de dekking probeert te lopen. Deed hij wel achter Veloso. Is het middenveld nu weer vol. En heeft Matthijsen de bal gespeeld naar Vlaar. Zelfs nou, al heeft de bal dus in het begin van de wedstrijd. Vlaar Mathijssen, helder Postiga. Loopt daar nu wat tussendoor. Spit van Zaragoza. Heeft al een flinke carrière achter de rug. Met goals overal, met name ook bij Porto. Terwijl nu de Jong moet uitkijken en dat keurig doet. Omdat hij even door Miguel Veloso wordt opgejaagd. Een van de middenvelders aan Portugese kant. Spelen van Genoa. Er zijn eigenlijk de enige twee die ik nu net noem die niet bij laten zeggen grote club spelen. De rest doet dat eigenlijk wel. Terwijl Matthijs nu de middenlijn nadert en de bal meegeeft aan de Jong. De Jong wil uh, Pasen, doet dat naar Van Persie. Van Persie naar de buitenkant, naar Snijder voor het doel. Is nu van de vaart voor het doel, wijst ook Huntelaar. Dan komt het balletje naar Willems. Die gaat terug naar Snijder. Snijder naar Van Persie, dat ziet er aardig uit. Meenemen, kan er geschoten worden? Nee, want de bal gaat terug. Ruimte is aan de rechterkant, maar de opening is aan de linkerkant. Leek buitenspel op uh, terugkomen van de Snijder. Wordt uiteindelijk niet bestraft en ook daadwerkelijk uh, niet gezien. Klaarwerkelijk was het dus niet zo. Snijder gooit de bal snel in. De bal ging even via een Portugese voet over de zijlijn. Via de Jong. Zijder te hoogte van de middenlijn. Van de Vaart. Van de Vaart tussen twee man in. Zegt kom naar de bal toe tegen Willems. En, uh, dat doet hij niet. Maar de Jong wordt dan aangespeeld. En dan kan Willems worden weggestuurd aan de linkerkant van het veld. Met Nani bij zich. Willems de back zullen we op moeten komen. Bal komt voor. Wordt verrichting veranderd. Dan uh, wordt er in de rug geduwd uh, door Alves uh, in de rug van Huntelaar. Scheizert en zegt ja dat zie ik wel maar ik vind er geen enkele reden om daarvoor te fluiten. En de snelle uittrap is van de doelman Patricio en die zegt uh, denk ik dat hij een briefje op die bal heeft gedaan richting Stekelenburg. Kunnen we straks een shirt ruilen want voor de rest leek die bal nergens op. Matthijssen heeft balbezit met Van de Vaart. Zo opent de wedstrijd in ieder geval voor Oranje plezier, omdat de bal eigenlijk van in ons bezit is. En de tegenstander dan maar wel wat afwacht van Persie. Krijgt een klein tikje mee in het duel. Kan die de bal terugkaatsen naar Van der Vaart. Van der Vaart speelt de bal op Vlaar. Die krijgt dan wel wat bezoek. De Jong aangespeeld. Ook daar wordt het druk. João Moutinho loopt door. Dan gaat de bal terug naar Stekenburg. Die dan wel door de Portugese aanvallers met rust worden Wordt João Moutinho, zeg maar de nummer 10, speelt in de rug van Helder Postiga, de meest vooruitgeschoven van de drie Portugese middenvelders. Het balletje gaat nu van de Nederlandse kant goed naar de rechterzijde, waar Van de Wiel wat ruimte heeft. En kan gaan lopen of pasen naar Robben. Dat probeert hij wel binnen door. Maar en trouwt, lijkt eerder bij de bal, maar laat zich dan toch de Robben de kaas van het brood eten. Robben met een hakje Van de Wiel moet nu een voorzet geven. Twee man voor het doel, Huttenla de lucht in. Ja, gaat de bal net overheen. Sneijder schiet dan anderhalve meter naast. We zijn los na vier minuten. Na deze weliswaar losse vlotte van snijder. Maar toch. En Van der Wiel komt Van het voor het eerst eigenlijk op. Tijdens dit toernooi zo'n beetje. En daar zullen we het van moeten hebben. De vleugelverdedigers die zullen op moeten komen. Daar zullen er in ieder geval op gelet moeten worden. Dat Nani en Ronaldo na balverlies van Nederland niet meteen weg zijn. En daar zal zeker uh, op gespeculeerd zijn uh, door het Nederlands elftal. Daar waar het gaat om die backs, die uh, extra ruimte die er aan de zijkant moet ontstaan zullen moeten gaan invullen. Balbezit uh, voor Moutinho, ter hoogte van uh, de naar Ronaldo. Ronaldo op de huid gezeten door Van de Wiel. Nou, Quantrao uh, gaat de bal even terug naar Moutinho. Goede voetballer is dat, geeft de bal uh, heel hard. maar. Ik heb uh, het wel vaker als je zegt dat iemand goed speelt. dan doet hij er niks goed mee. Dus we zullen in vervolg iedere bijzin. met Portugees balbezit zeggen: van wat is die goed? En dan hebben wij weer balbezit. Zoals nu bij Nacho de Jonge Matthijssen. Matthijssen, uh, de bal even terug richting Stekelenburg. Nederlands Elftal opent in ieder geval vol, vol, vol vertrouwen. Dat geldt ook voor Vlaar. die in zijn inpassing twee keer al uh, goed was. en uh, daarmee in ieder geval uh, bijtankt. Waar, waar het gaat om uh, de nervositeit... die hij ongetwijfeld enigszins in zich zal voelen. Bal van Stekelenburg dan van de Vaart. Ja, het is pas nummer 9. 9 in land voor Ron Vlaar. Dat is... Even wat anders dan dat je de 9 had hier namelijk inmiddels zoals van de Vaart. Die twee spelen elkaar nu de bal toe. Dan gaat de bal naar Huntelaar. Huntelaar ziet hem eigenlijk een beetje langs zich lopen. Van de Vaart maakt denk ik een kleine overtreding. Denk nee, wordt niet voor gefloten. Oranje mag door aan de linkerkant van het veld. Willems en snijder. Snijder wijst. Willems loopt door. Snijder draait naar binnen terug van de middenlijn. Geeft de bal dan mee aan de jong. Dat gebeurt dan echt op de middenlijn. Van de vaart kaatst. Zo komt eigenlijk iedereen wel naar de bal toe. Maar is er niemand al speelbaar verderop, want iedereen wil de bal graag hebben, snijder op de eigen helft nog meegegeven aan de Jong. Driftige bewegingjes en nu de diepte gezocht, maar van de vaart die de bal niet goed heeft. Ja, en zeg hersteld. En dat hij had het kunnen laten lopen voor Van Persie, die in linie verder vrij stond. Nu met Van de Wiel. Dan zitten we halverwege de helft van de Portugezen. Van de Wiel. Met 1-2 uh, man voor zich. een Contrao met uh, Robben. Die heel veel uh, vlak voor het begin van de wedstrijd uh, nog bezig was. Met heel hard in het doel te schieten. En zoiets had van yes. maar nu moeten de Portugezen uh, in de gaten worden gehouden. Want Nani is uh, weg. Aan de rechterkant van het veld is uh, ook Pereira mee. Maar uh, Nani speelt de bal op de middenas van het veld. Moutinho dan overtreding. Duidelijke overtreding van Van Persen. Gebeurt achter de rug van de scheidsrechter. Die daarvoor had moeten fluiten. In ieder geval een van zijn assistenten had daar iets aan moeten doen. En dan een overtreding van Van de Wiel. Waardoor de Portugese balbezit hebben het, uh, het ging hem, hij zag het niet. Het gebeurde achter zijn rug. Het was absoluut een overtreding. Ik denk dat Van Persie er een gele kaart voor moet hebben zelfs. En dat uh, krijgt hij niet, want hij zag het inderdaad niet. Vrij schot komt er dus even later wel. Een paar metertjes verderop. Hoewel, kijk naar de herhaling. Volgens mij speelt Van Persie gewoon de bal. Dus de scheidsrechter zag het helemaal niet, wel, maar wij zagen het in ieder geval verkeerd. Dan hij kon het niet gezien hebben, want het nee. was achter zijn rug. Maar er maar... gebeurde toch niet zoveel. Dan hebben die assistenten het in Frijen de, is de goed is toch goed gezien. Vrij voor Portugal. En dan weten we wat er gebeurt. Dan gaat Cristiano Ronaldo achter de bal staan. En komt er een poeie van, in dit geval, 35 meter. De muur van Oranje weet wat er komen gaat. Zevende minuut van de wedstrijd. Stegenburg staat in zijn doel. De muur... Wordt door de scheidsrechter op afstand gezet. Daar kruipen wat portugezen in. Daar komt de trap van Cristiano Ronaldo. Die gaat via de muur over het doel. Cristiano Ronaldo is nog boos. En zegt uh, de muur stond er dichtbij. Maar hij zal genoegen moeten nemen met een hoekschop. De eerste van de wedstrijd. De eerste van de wedstrijd die uh, genomen gaat worden van de linkerkant van het veld. Door João Moutinho. Een uh, speler... Die uh, veelvuldig in de wedstrijd zullen terugkomen. Ze is een goede speler. Die uh, veel overzicht heeft. Veel snelheid. En veel uh, intelligentie speelt bij, uh, bij Porto. Bal die dus uh, van de linkerkant komt. indraait met uh, de rechtervoet. Oppassen geblazen voor het Nederlands elftal. Corners zijn altijd gevaarlijk van de tegenstander. Die tegen Nederland speelt. Nu ook. Uh, Vlaar werkt weg. Wordt weer ingewerkt in de 16 meter gebied. Er moet een komen. En dan uh, wordt Stekenburg onderuit gehaald. Uh, en uiteindelijk wordt hij dan overgetikt door Pereira. Er was een uh, misverstand tussen twee spelers. En uiteindelijk werd Stekenburg geattackt. Ik ben benieuwd of hij. Of je een vrije trap krijgt of dat het gewoon een doeltrap is. Ik denk dat de scheidsrechter zetten. ik heb het gezien, maar neem ik gewoon maar de doeltrap. En die is inmiddels genomen richting Matthijssen. Matthijssen terwijl Portugal terugplooit en Portugal het Nederlands zelf dan steeds zal opvangen. halverwege de helft van Nederland. Dus zetten wel degelijk wat druk naar voren. Dus Nederland zal snel tussen de linies door moeten spelen. En dit risicovolle spel zal er uiteindelijk een keer in moeten komen. Want het getik wat men nu doet, is logisch overigens in de beginfase van de wedstrijd. zal tot niets leiden. Balbezit nu voor Vlaar. 72% balbezit, zegt de monitor aan mijn linkerzijde voor het Nederlands Elftal. wel Stekenburg een terugspelbal krijgt. Helder Portiga doorloopt. Stekenburg zijn strafschopgebied uit moet zelfs als hij de bal eigenlijk wat ongelukkig aanneemt. En hem dan toch goed wegtrapt. En de bal doorgekopt wordt door Robben. Robbe, Huntelaar, die de bal over zijn tegenstander heen wipt. En de andere kant op loopt. Dat haalt de vaart er wat uit, maar toch van de wiel aan de rechterkant van het veld. Van de wiel met een beweging, nog een beweging. Ziet dan de uitweg niet naar voren. kiest voor de weg terug. Die weg terug heet De Jong. en De Jong mag het dan op het middenveld uitzoeken. Halverwege de Portugese helft. Vele korte combinaties nu met Van Persie die zich even heeft laten zakken. En de bal aan de linkerkant meegeeft aan Snijder. Snijder terwijl Willems het gat trekt. Probeert de bal van Sneijder van Persie te bereiken. Dan is de uitverdediger van Pepe niet goed. En dan probeert Snijder de bal van de voeten te halen van Nani. Maar Nani is gedrukt en goed. Houdt het balbezit. Speelt de bal dan langs Snijder, Maar het lokt zelf eigenlijk iets uit wat hij niet krijgt, namelijk een obstructie. Er was totaal geen obstructie. Snijder stond daar heel professioneel. We noemen dat in het basketbal de charge doordringen. En zo heeft Nederland het balbezit. Het balbezit aan de rechterkant van het veld met Van der Wiel. Van der Wiel met twee man bij zich richting de jongen. Het moet sneller. Het moet in ieder geval, de passing is allemaal keurig. Maar je zal om de Portugezen te verschalken de bal sneller moeten rondvelen. Willems heeft de bal terug van de middenlijn linkerkant van het veld. Het gebeurt terwijl de klok op negen minuten is gekomen. En een 0-0 standaard op het bord staat bij Portugal en Nederland. Deze derde groepswedstrijd in Garkov, en waarvan heel Nederland maar hoopt dat het niet de laatste zal zijn op dit toernooi. voor Oranje. Matthijs en Vlaar spelen elkaar de bal toe. Er is ruimte dus om nu wat andere dingen te vertellen. Hoewel Vlaar gaat nu lopen, is er twee kwijt, is er drie kwijt. En roept dan de hulp in van Rob. moet nu eigenlijk doorlopen, Flaar. Rob de bal heeft aan de rechterkant van het veld. Huntelaar positie kiest. Ook van Persie voor het doel is, maar de bal gaat naar van de vaart. Van de vaart ziet dan Sneider lopen. Sneider wordt gezocht. Prachtige paas. Maar buiten spel. Bovendien pakt Sneider de bal net niet uit de lucht. En zegt nu in het uh, teruglopen tegen Snyder de volgende keer gewoon in één keer geven. Want hij liep er al en nu staat hij buiten spel. Tegen Van de Vaart. Tegen Van de Vaart. Ja, ja, ja, duidelijk. Maar het was wel een goede actie. Er werd in ieder geval uh, snel van kant verlegd. Ik vind dat Robben goed oogt in die eerste uh, paar minuten van de wedstrijd. We kijken dus op het scorebord. Ze weten dat er tien minuten is gespeeld. Dat het 0-0 staat voor alle duidelijkheid. Met alle afhankelijkheid die we hebben van de wedstrijd tussen Duitsland en Denemarken. Nederland zal van Portugal moeten winnen met twee doelpunten verschil. Om er iets mee te doen. Bij Duitsland en Denemarken is het nog steeds 0-0. En Nederland heeft op het middenveld bal bezit. Scheidsrechter laat lekker maar toe. Ik vind, je kan alles zeggen van de scheidsrechter tot nu toe tijdens de TK. Er zijn wel eens duels dat je zegt, nou daar wordt normaal geel voor gegeven. Maar het balletje blijft rollen en het spel gaat door. En uh, dat is in ieder geval een goed teken. Balbezit nu aan de rechterkant van het veld. Robben. Robben met Contrao. Contrao en Moutinho proberen Robben af te schermen. Robben probeert binnen door te gaan. Lukt niet. Contrao houdt de bal uh, in bezit. Wordt dan opgejaagd, maar uiteindelijk heeft prima gedaan. Van de Wiel de bal gegeven naar Van de Vaart. Van de Vaart naar de linkerkant naar Willems. En daar liggen we misschien met mogelijkheden bij snijden. Of gaat Willems zelf? Gaat Willems zelf? Gaat Willems zelf? Uiteindelijk bij Huntelaar. Huntelaar zet zijn voeten niet goed in. Dat doet Matthijs wel. Matthijs krijgt de bal dan nog bij Van Persie. Van Persie versnelt meteen naar de rechterkant van het veld. Geeft de bal mee aan Robben. Zo oogt het heel behoorlijk. bij Oranje in de beginfase. Robben draait nu naar binnen. Kan Van de Vaart schieten van 20 meter. Van de Vaart op! Ja! Hij zit er!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 Het zou een avond kunnen worden om nooit meer te vergeten. En als dat zo is, dan heeft Rafael van der Vaart de eerste stap gezet. Maar je moet kijken naar de actie. Hè? De actie hier met Robben. Maar de, actie, de ruimte wordt getrokken door Van Persie. Die een geweldige sprint maakt buitenom bij Robben. Waardoor de ruimte ontstaat. Die bal naar het centrum gespeeld kan worden. En Van der Vaart met zijn fantastische traptechniek. In de uiterste de uiterste hoek. Rui Patricio weet te verslaan. Nederland staat voor het eerst tijdens dit EK op voorsprong. Wordt dit zo'n gekke avond, Bas. Nou ja, dat zou maar zo kunnen ineens, want uh, waarom niet? In ieder geval loopt het voorlopig voor Oranje zoals het moet lopen. Namelijk een goal vroeg. Portugezen zijn er wat van geschrokken wellicht. Misschien wandelt dat wat aan de houding, terwijl Joao Pereira nu komt als de rechtsback. Speler van sporting. Gaat naar Valencia overigens. Is in feite daar het zeg maar nieuwe van de wiel die ze dus niet kregen. En uh, ziet uiteindelijk deze Pereira de aanval van de Portugezen mislopen. Omdat Nani een paas wel krijgt, maar veel te hard. Niet te belopen. Bal voor Stekenburg, Die heeft uitgetrapt naar Matthijs En is terug naar de Helder al loopt dan nu door. En Steenburg krijgt niet al te veel tijd. Moet de bal nu wegtrappen. Dat doet hij overigens goed. In de richting van de voorwaarts Robben in dit geval. Maar Robben niet bereikt. Bal ploft voor de voeten van... Vlaar, Vlaar moet een beetje uitkijken met Van de Wiel in de buurt. Daar zou de bal naartoe kunnen. Ja, als je te lang wacht, niet meer. Nu moet je terug naar de keeper. Stekelburg knalt hem al naar voren. Het is uh, natuurlijk sowieso lekker in iedere wedstrijd om met 1-0 voor te komen. Maar tegen de als Portugal kan het een groot voordeel zijn... als je die voorsprong in ieder geval maar een tijdje uh, vasthoudt. En natuurlijk uh, nog mooier als je hem uitbouwt. Maar de Portugezen hebben er eigenlijk een bloedhekel aan om aan te vallen... en ruimte achter de defensie te hebben. Maar Alves en Pepe... Verdedigers zijn die in de korte kleine ruimte veel meer kunnen dan met 40, 50 meter in de rug. Dus het Nederlands elftal, Nu met Van der Vaart en De Jong aan het overleggen. Van der Vaart doet zijn aanvoedersband nog wat steviger om de armen. Die aanvoedersband die knelt niet, want hij heeft een 1-0 gescoord. En uh, via de middencirkel is het De Jong... Die goed speelt naar Van Persie. Van Persie is gretig, doet heel veel, maakt veel loopacties. Heeft het veel meer naar zijn zin dan dat hij tegen bijvoorbeeld twee van die sterke jongens aanstaat. Van Persie speelt hem aan de snijder. Snijder geeft de bal door aan Willems. Willems naar, nee dat kan net niet, Van Persie kan hersteld worden. De jong kan er niet bij komen. Er moet er wel hersteld worden, want het is Postiga met de bal die die geeft richting Nani. Maar er zit Vlaar er uitstekend tussen. En Vlaar die knalt de bal dan ook nog een keer zo naar voren dat hij bij Pepe komt. Dat is jammer, maar Huntelaar scoort alweer. Pepe krijgt een duurtje van de Huntelaar. Vindt de scheidsrechter van nu. Nou, het maakt niet uit, want Pepe blijft aan de bal. En opent dan de Cristiano Ronaldo. Dat is een linkerpaas van de, drie, moet de lucht in. Kopt de bal weg. Dan doet hij goed. Robben moet mee verdedigen. Dat doet hij met Koen trouwens de rug ook goed. Dan wordt hij vastgepakt erop en krijgt hij een vrije schop. Zijn de Portugese boos op de Italiaanse scheidsrechter. Omdat hij Oranje een terecht vrije schop geeft. En kan Nederland even ademhalen naar de... ...de Portugese poging aan te vallen. Dat is de Portugese dus eigenlijk nog niet echt gelukt. Want eerlijk is eerlijk, Stekelenburg heeft nauwelijks nog iets te doen gehad... ...in de eerste veertien minuten van deze wedstrijd. Van de Vaart heeft Oranje met een werkelijk prachtige bekeken bal... ...vanaf de rand van het stafselgebied op voorsprong geschoten. Dat is de vliegende start die we nodig hadden. Dat is wat de avond uh, moed geeft. En misschien wordt het inderdaad wel een memorabel... Duel hier tussen Nederland en Portugal. De bal rolt weer. Huntelaar heeft hem gekregen. Krijgt denk ik niet alleen de bal, maar ook een tikje van Pepe. Dus hij zich te zien het niet te laat doorspelen. De Portugese nemen over. Ja, en De Jong zit er goed tussen. Nederland via Van der Vaart probeert de bal bij Huntelaar te krijgen. Moutinho ter hoogte van de middencirkel. Aan de linkerkant was er wat ruimte. Maar Nederland loopt dat dicht. En via Van der Wiel en De Jong heeft Nederland weer balbezit. Nederland dat op dit moment heel goed in de wedstrijd zit en de bal goed tikt. Geen gekke dingen doet en kijk weer naar Van Persie. Zo zien we toch het liefst veel aan de bal. En, uh,